We zegen de Sabbatwensen ook vanaf deze plek, Shabbat Shalom, hebben over de geest van Yahweh, zoals daar ook al staat. En ik kan daarbij eigenlijk ook al meteen aankondigen dat we daar ook even een lesboekje over neer zullen leggen over twee of drie weken hier in de schappen. En ik kan alvast verklappen dat dat lesboekje in ieder geval elke tekst in de Bijbel bevat waar de geest van de mens of de geest van God ook maar in genoemd wordt. Dus het is geen selectie, elke tekst wordt daarin behandeld. Nou, daar kunt u natuurlijk uit concluderen dat het onmogelijk is... om dat even binnen 30 à 40 minuten aan u voor te leggen. Dus wat ik heb gedaan, is ik heb eigenlijk een keuze gemaakt... uit datgene van het materiaal, waarvan ik zelf zeg... dat was voor mij belangrijk om te weten... dat heeft eigenlijk mijn beeld van de geest van God aanzienlijk... Verhelderd. En ik hoop dat ik dat in ieder geval door middel van deze presentatie ook aan u kan meegeven. Uh, nou is het mij de vorige keer heel goed bevallen uh, toen ik het hier had over de naam van de vader. Om eigenlijk allereerst aan u de presentatie voor te leggen. En om vervolgens gewoon de tijd te nemen om uw vragen te beantwoorden. Uh, opmerkingen van u te krijgen. Zodat we in ieder geval daar toch ook samen iets mee hebben kunnen doen. Maar dat ik allereerst eigenlijk eerst vanaf mijn kant u het een en ander kan voorleggen. Nou, ik heb ervoor gekozen om u ook even de, de opzet van de presentatie vast voor te leggen. dan weet u zo meteen ook waar we ergens zitten in het verhaal. En zoals gebruikelijk wil ik eerst beginnen met de grondtekst van de Bijbel. Er is denk ik ook niets belangrijkers voor een goede Bijbelstudie als je gewoon begint in de grondtekst van de Bijbel. Dus allereerst in het Oude Testament, hè, dat waren ook de heilige boeken voor Jezus en zijn apostelen... om vervolgens pas ook de grondtekst van het Nieuwe Testament erbij te halen. Nou, daar leren we al enige dingen van, maar vervolgens gaan we in punt 2 en 3 een vergelijking eigenlijk maken tussen de geest van God en de geest van de mens. En daarin ontdekken we eigenlijk meteen al dat de geest van God enkele eigenschappen heeft... die onze geest absoluut zeker weten niet heeft. Desalniettemin kunnen we ook stellen, op grond van het Bijbelse Woord... dat er enkele overeenkomsten zijn tussen de geest van God en de geest van de mens. En als we ons daarvan bewust zijn, kunnen we eigenlijk de geest van God direct al wat beter begrijpen... Nou, dan zijn we toegekomen om eens te bespreken hoe ontvangen wij nou eigenlijk de geest van God. Daar valt waarschijnlijk nog iets meer over te zeggen dan dat u misschien nu nog zult vermoeden. En vervolgens aan het einde wil ik eindigen met... Ja, de bespreking van enkele werkingen van de geest. Zowel voor ons persoonlijke, individuele leven als wel voor de gemeente. En dat is eigenlijk nog maar een kleine selectie. Aangezien eh, ook in het studieboekje uiteindelijk ongeveer tien verschillende werkingen van de geest op grond van de Bijbel worden beschreven. Dus dit is ook wederom maar een kleine samenvatting. En uiteindelijk zijn we dan toegekomen aan de vragen. En dat hoop ik zo binnen een, een half uur aan veertig minuten bereikt te hebben. Is dat een goed idee? Ja? Dan gaan we gewoon meteen beginnen met de grondtekst. Want in de grondtekst van het Oude Testament, daar wordt de geest van God ruach genoemd. Dus elke keer als u geest ziet staan, heilige geest, geest van God, geest van Yahweh, dan ziet u overal in de grondtekst ruach staan. Desalniettemin is het woord ruach niet in de eerste plaats geest. Er zijn eigenlijk drie betekenissen die u nodig hebt om daar een beter begrip van te krijgen. In de eerste plaats is het woord ruach wind. En dat bedoel ik gewone, weerkundige wind. Zoals we bijvoorbeeld lezen in 1 Koningen 18, vers 45. Er wordt gesproken over een hemel die zwart is van wolken. En er valt een zware stortregen, dus het gaat echt heel duidelijk over het weer. En dan wordt daar het woord ruach gebruikt. Dat dus vanzelfsprekend in alle Bijbels wordt vertaald met wind. En in spreuken 25, vers 14, wordt wederom gesproken over dampen en over regen. Hè? Weer over het weer en toch wordt daar gesproken over ruach. Dat is dus duidelijk nog geen geest, maar gewoon weerkundige wind. Dat komt overigens 77 maal voor in het Oude Testament, dus het is niet zomaar een mogelijke vertaling. Het is eigenlijk de hoofdbetekenis, de meest algemene betekenis van het woord ruach. Nou, dan komen we op het woord adem. Want ook het woord adem in het Nederlands is in het Hebreeuws gewoon ruach. Je kunt een vergelijking maken met de wind. Je kunt bijvoorbeeld zeggen dat is eigenlijk de wind die onze neus en mond in en uit waait, uitademt. Maar voor een Hebreeër is dat dus precies hetzelfde woord. Je maakt geen onderscheid tussen wind die buiten waait of de wind die zijn neus in en uit waait. Dat is allebei gewoon ruach. Zoals we bijvoorbeeld zien in Job 19, vers 17. Hij is natuurlijk ziek en zal daardoor ook blijkens de tekst niet prettig hebben geroken. En om het ook maar eens heel even aan te tonen dat dit absoluut niet een geestelijke tekst is. Dit is gewoon heel menselijk waarin Job zegt... Mijn adem, mijn ruach in de grondtekst, staat mijn vrouw tegen en mijn reuk is walgelijk voor mijn stamgenoten. Dat is een hele duidelijke menselijke tekst. Er is niks geestelijks aan, behalve dan dat het gewoon niet lekker rook En dat was zijn adem. Om even te benadrukken dat, net als in Psalm 135 vers 17, wederom ruach gebruikt wordt voor adem. Namelijk, die afgoden, die hebben geen adem in hun mond. Dan gaat het duidelijk niet over wind, maar over adem. Nou, eigenlijk dan pas komen we toe aan het woord geest. Dat is eigenlijk de meest specifieke betekenis. Je zou het kunnen opvatten als de adem die in ons is, ons innerlijk leven. Daar zal ik zo meteen nog iets meer over zeggen. Maar we lezen bijvoorbeeld in Genesis 41 vers 8 dat de geest van de farao onrustig was. Dus hij was onrustig. Het gaat niet om zijn onrustige ademhaling of dat de wind onrustig was. Nee, zijn geest, zijn innerlijk leven is onrustig. En ook in Zacharias 12 vers 1 staat dat Yahweh de geest van de mens in diens binnenste formeert. Nou, we weten dat de adem van de mens niet in zijn binnenste zit, dus dan is de vertaling met geest veel beter op zijn plaats. Dus dan hebben we eigenlijk deze drie betekenissen voor het woord ruach. Voor een Hebraïer dus elke keer exact hetzelfde woord. Je kunt niet aan het woord zien wat de betekenis is in het Nederlands. Dat moet je eigenlijk uit de context halen. En dat is wind, adem of geest. Nou, waarom is dat belangrijk? Want we gaan het nu hebben over geest. Nou, maar er is wel een bepaalde beeldvorming die daar dus bij hoort. Wat is nou de overeenkomst tussen wind, adem en geest? Nou, allereerst zijn het onzichtbare zaken. Wind kunt u niet zien, adem kunt u niet zien en geest kunt u niet zien. Maar toch is het niet zomaar iets wat onzichtbaar is. Het is wel degelijk merkbaar. Als ik bijvoorbeeld denk aan de wind, die ik niet kan zien... maar ik zie wel dat de blaadjes van de bomen waaien... of als ik tegenwind heb op de fiets, dan merk ik dat wel... ook al zie ik de wind niet. Mijn adem kan ik een kaars mee uitblazen... of mijn handen mee warmen als het koud is. Dus je merkt het wel degelijk. En evenzo kun je dus ook de geest niet zien, maar wel merken. En dus eigenlijk kunnen we het woord ruach het beste gewoon omschrijven in één zin... onzichtbaar, maar toch merkbaar... Of andersom gezegd misschien merkbaar, maar toch onzichtbaar. Die twee dingen zitten er dus altijd bij. Dat is eigenlijk al vanuit de grondtekst een stukje lering over de geest van God. En dan komen we in het Nieuwe Testament. Nou, daar wil ik eigenlijk niet veel meer over zeggen dan gewoon het woord wat men heeft gekozen in het Nieuwe Testament, wat in het Grieks is. Wat dus een vertaling is van het Hebreeuwse woord ruach. Dat is het woord pneuma. En we schrijven dan meestal pneuma, maar we spreken uit pneuma... En hoe weten we dat dat de vertaling is? Dat komt omdat er zes citaten staan in het Nieuwe Testament, waarin oud-testamentische teksten worden geciteerd. En in het Oude Testament, daar staat dan het woord ruach. En dan zien we dat in het Nieuwe Testament dan het woord penuimah wordt gebruikt. Bijvoorbeeld Jezaja 61, vers 6, wordt geciteerd in Lucas 4, vers 18. En ook bijvoorbeeld Joal 2, vers 28 en ook 29. Beide keren wordt daar ruach genoemd. Terwijl in handelingen 2 vers 17 en 18 dat wordt geciteerd en dan wordt daar het woord Pneuma gebruikt. Dat wil ik u in ieder geval meegeven voor het aantal mensen wat hier zit. Wat denkt nou ik wil inderdaad ook eens die grondtekst in. Dat u dus in ieder geval kunt zoeken op het woord Pneuma. Maar wat betreft de grondtekst wil ik in ieder geval dan blijven bij wind, adem en geest. Dus onzichtbaar maar wel merkbaar. Nou dan zijn we eigenlijk toegekomen aan een vergelijking tussen de geest van God en de geest van de mens. Ook weer uitsluitend aan de hand van bijbelteksten. En... We zien eigenlijk allereerst dat de geest van God eeuwig is. Dat staat in Hebreeën 9 vers 14 waar wordt gesproken over de eeuwige geest. Nou, we kunnen wel stellen dat onze geest niet eeuwig is. We hebben zelfs net gelezen dat Yahweh onze geest in ons binnenste formeert. Dus hij schept onze geest. Onze geest heeft een begin toen wij begonnen. Maar de geest van God is eeuwig. Zo is ook de geest van God heilig. We lezen in Psalm 51 vers 13 over de heilige geest. En daarbij wil ik nog even... Opmerken dat in het Oude Testament slechts drie maal wordt gesproken over de heilige geest. Dus met het bijvoeglijk naamwoord heilig erbij. Maar in het Nieuwe Testament wordt dat natuurlijk sinds de Pinksterdag Dag veel belangrijker. Hè? De heiligende werking van Gods geest. En op het lasteren van de geest staat natuurlijk ook dat je daar geen vergeving op krijgt. Dus dan wordt het heel belangrijk om je altijd te beseffen dat die geest heilig is. En dat wordt eigenlijk ongeveer de helft van de keren in het Nieuwe Testament benadrukt. Maar ook in het Oude Testament vinden we dus al de heilige geest als zijnde zo'n begrip terug. Maar slechts drie keer. Maar we kunnen wel stellen, hè, onze geest is niet heilig. Anders hadden we geen heiliging nodig door Gods heilige geest. Nou, dan komen er eigenlijk nu twee punten waarvan ik eigenlijk eigenlijk meer een tekst erbij kan geven... en ik heb dat proberen samen te vatten in één woord... maar dat woord komt zelf niet uit de tekst. Dus ik zet dat even tussen aanhalingstekens... om niet u in de veronderstelling te laten zijn dat dat een bijbelswoord is. Maar laten we eens even de tekst lezen bij nummerie 11, vers 25. Daar staat namelijk dat Yahweh in de wolk nederdaalde tot Mozes... en dan neemt hij dus een deel van de geest die op Mozes was... en legde dat op zeventig anderen, op zeventig oudsten... Nou, daaruit blijkt eigenlijk dat God dus kennelijk niet zomaar hun een nieuw deel gaf. Nee, hij nam een deel van de geest die op Mozes was en legde dat weer op zeventig anderen. Dus we kunnen een soort van concluderen dat de geest van God in bepaalde mate kan worden gegeven. God bepaalt natuurlijk welke maat dat is, maar er is een bepaalde mate waarin God dat kan geven. En ja, dat kunnen wij niet, hè. Onze geest is gewoonweg onze geest. Die wordt niet groter, die wordt niet kleiner. En ook nou kunnen we dat ook niet zomaar in iemand uitdelen. We kunnen niet onze geest ergens laten zijn... Dus ik heb dat maar proberen samen te vatten in het woord deelbaar, maar dat is waarschijnlijk dan ook weer niet het optimale woord. Dus als u een betere weet, dan hoor ik die te zijn de tijd graag van u. Een ander woord is zevenvoudig. We lezen in openbaring 4, vers 5 over de zeven geesten gods. Terwijl toch heel duidelijk is uit de hele Bijbel dat er wordt gesproken over de geest van God. God heeft één geest, de geest van God. En een aantal teksten wordt zelfs benadrukt. Één geest en één lichaam en één geloof en één hoop zijn verschillende teksten waarin wordt gezegd er is maar één geest. Toch spreekt het boek Openbaring over de zeven geesten Gods. En daar valt trouwens wel iets meer over te zeggen dan alleen maar dat de geest van God dus kennelijk een bepaalde zevenvoudigheid bezit. Zo heeft dit volgens openbaring alles te maken met de ogen van het lam. En ook in het profetenboek Zachariah komt dit dus al voor. Um, maar dat moeten we eigenlijk dan maar even terzijde schuiven om dat later te bestuderen in het lesboekje. Want ik wil nu eigenlijk alleen inzoomen op die eigenschappen van de geest. En dat kennelijk de geest van God de soort van een zevenvoudigheid heeft. Wat dat ook mogen betekenen, dat nog even daar gelaten. Dus dan komen we op een aantal eigenschappen van God... waarvan we duidelijk kunnen zeggen dat heeft de geest van God niet. En ik denk dat de eerste twee het belangrijkste zijn... omdat die ook gewoon zo letterlijk worden genoemd in de Bijbel... en die andere twee zijn eigenlijk meer conclusies aan de hand van teksten. Het belangrijkste is dus, de geest van God is eeuwig... en de geest van God is heilig. Dat zijn twee zaken waarin de geest van God zich ongelooflijk ver van ons vandaan bevindt. Wij zijn verre van eeuwig en van nature ook helaas verre van heilig. Maar toch zijn er zeker ook hele belangrijke en herkenbare overeenkomsten tussen de geest van God en de geest van de mens aan te wijzen. Zo lezen we bijvoorbeeld in Zachariah 12 vers 1, die tekst hebben we net al gelezen, dat de geest door God in ons binnenste wordt geformeerd. Dus wanneer we het hebben over een geest die in ons binnenste wordt geformeerd, kunnen we wel concluderen dat de geest van de mens zich dus kennelijk in ons bevindt. Zo voelen wij dat ook. De geest van mij is niet ergens anders, die is nu gewoon hier, want ik ben hier, die zit in mij. Paulus was daar ook heel goed van op de hoogte, want die gebruikt dat eigenlijk om de geest van God toe te lichten. En dat maakt het eigenlijk voor een, ja, tot een hele belangrijke tekst voor deze bespreking, aangezien Paulus zelf die vergelijking durft te maken... En uh, laten we die hele tekst maar eens lezen. In 1 Korinther 2 vers 10 en 11. Daar zegt hij... Want de geest doorzoekt alle dingen. Zelfs de diepten gods. Wie toch onder de mensen weet wat in een mens is... dan des mensen eigen geest die in hem is. En zo weet ook niemand wat in God is dan de geest gods. Hij weet dus dat de geest van de mens in de mens is. Dat zegt hij tweemaal in die middelste zin. Maar daar hangt hij een stukje onderwijs aan vast. Hij zegt, jongens, als je je even... Beseft, dat jouw geest in jou zit en dat daarom alleen maar jouw geest weet wat in jou zit. Nou, dan kun je op dezelfde manier de geest van God begrijpen waarom de geest van God weet wat in God is. Nou, want de geest van God is namelijk kennelijk in de diepten Gods en in God. Dus hoewel wij de geest van God na zijn uitstorting ook op de Pinksterdag vaak voorstellen als iets wat zich buiten God voortbeweegt, dienen we heel goed te beseffen dat de geest van God in principe dus hetgene is wat in God is. Daarom kent de geest van God wat in God is. En van daaruit wordt ons enig, enige zaken geopenbaard of toebedeeld. Maar het komt vanuit het binnenste van God. Nou, vervolgens zijn ook allebei de geesten, en dan bedoel ik dus de geest van de mens en de geest van God, niet vleeselijk, dus niet stoffelijk, niet lichamelijk. We lezen bijvoorbeeld over een visioen in Ezekiel 37 vers 8. Er waren botten en daar komen er op een gegeven moment spieren op en vlees. En er trok een huid overheen, oftewel het lichaam is klaar. Maar dan staat er, maar geest was er nog niet in hen. Dus kennelijk is de geest iets onstoffelijks, wat er nog bij moet komen om het levend te maken. En zo lezen we ook in Johannes 3, vers 6, dat Jezus zegt, wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Ook in het onderwijs van Jezus, en ook later trouwens in Paulus, vooral in de Romeinenbrief, wordt een heel duidelijk onderscheid gemaakt tussen het vlees, het stoffelijke, het lichamelijke, versus het geestelijke. En dan kunnen we wel zeggen dat beiden dus niet vleeselijk zijn. Vervolgens, en nu komen er eigenlijk twee punten die helaas te weinig aan bod komen... door verschillende dogma's die eeuwenlang de ronde hebben gedaan. Maar we kunnen gewoonweg op grond van de Bijbel zeggen... dat de geest van God betrokken is bij zijn emoties. Evenals dat ook de geest van de mens betrokken is bij onze emoties. Ik wil u daar een aantal teksten over laten zien. We lezen bijvoorbeeld in Spreuken 7 vers 9 dat we worden opgeroepen... Om niet te snel geërgerd te zijn in de geest. Dus waar zit uw ergenis als u zich ergert? Wij zeggen, ah, ik ben geërgerd. Nee, toen zeiden ze, ik ben geërgerd in de geest, daar zit mijn ergernis. Hetzelfde in Johannes 13, vers 21, daar staat, na deze woorden werd Jezus ontroerd in de geest. We kunnen gewoon zeggen, oh Jezus was verdrietig, Jezus was ontroerd. Maar het Bijbelse taalgebruik is om dan te zeggen, Jezus was ontroerd in de geest. De emoties van ons zitten kennelijk in onze geest. Ook bij ons mensen is dat bijbelstaalgebruik. Nou, als we dan vervolgens lezen, Zachariah 6, vers 8, dat een bepaalde situatie de geest van God tot rust brengt, dan kun je daar een bepaalde emotie in zien. Maar sommigen zeggen, nou, tot rust komen vind ik nog geen emotie. Nou, dan doen we gewoon de volgende tekst, Jezaa 63, vers 10. Daar staat: Maar zij waren wederspannig en bedroefden zijn Heilige Geest. Dus gewoon in het Oude Testament voor elk christelijk dogma ook maar bestond, was de profeet al heel duidelijk in dat het wederspannig zijn tegen God zijn geest bedroeft. Dus evenals bij de mens spreekt de Bijbel ook over God als hebbende emoties in zijn geest. Als ik dus God blij maak, dan maak ik zijn geest blij. Als ik hem bedroef, dan bedroef ik zijn geest. En ook het vierde punt is helaas wat te weinig belicht, namelijk dat beiden woorden voortbrengen. Allereerst even weer kijken naar de geest van de mens. We lezen in Job 32 vers 18... waarin hij zegt... Ik ben vol woorden. De geest in mijn binnenste dringt mij. Dus waar komen zijn woorden vandaan? Uit zijn geest. En ook in Spreuken 1 vers 23 zegt hij... dat is natuurlijk dan in dit geval dan Salomo... dan zegt hij... Ik wil mijn geest voor u uitstorten. U mijn woorden bekendmaken. Dus waar komen die woorden vandaan van de mens? Uit zijn geest. Alles wat ik nu zeg... Wat u nu hoort, ziet u wel uit mijn mond komen. Want als ik mijn mond dicht hou, ziet u het niet. Dus lichamelijk komt het uit mijn mond. Maar het komt eigenlijk uit mijn geest. En ook als u dadelijk weer wat tegen mij zegt, dan komt dat uit uw geest. Nou, en zo is dat ook precies bij God. Er zijn heel veel teksten van. Ik heb er maar even twee uitgenomen. Maar zoals u ongetwijfeld ook weet, staat vooral het Nieuwe Testament... ...bordenvol zinnen waaruit blijkt dat de woorden van God worden gesproken door zijn geest. En zo lezen we bijvoorbeeld in Nehemia 9, vers 20... ...dat God zijn geest heeft gegeven om te onderrichten... Dus om onderwijs te geven, om les te geven, om zaken bekend te maken. Maar nog duidelijker, de allerlaatste bladzijde van de Bijbel. Openbaring 22, vers 17. Daar staat de geest en de bruid zeggen kom. Dus de geest zegt iets. Dat betekent dus dat ook uit de geest van God de woorden van God voortkomen. Evenals bij de mens. En dan hebben we eigenlijk nu vier punten. Er zijn er overigens nog een aantal meer overeenkomsten. Maar die vond ik nu even... ...voor dit tijdsbestek iets minder belangrijk... ...maar die komen dus wel in dat lesboekje. Deze vier punten. De geest van God en de geest van de mens... ...bevinden zich beide binnenin. Ze zijn niet stoffelijk, niet lichamelijk... ...en daar zitten onze emoties, ook van God. En daaruit komen onze woorden, ook van God. Nou, dat geeft hopelijk al een iets concreter beeld van de geest van God... ...omdat u nu ook hebt gezien op grond van de Bijbel... ...dat die vergelijking gemaakt mag worden. Paulus deed dat ook. Nou dan kunnen we eigenlijk wel concluderen wat ik eigenlijk al eerder zei. Eigenlijk is dus de geest ons innerlijk leven. Alles wat in mij zit, mijn gedachtes, mijn woorden, mijn emoties... dat zit allemaal in mijn geest volgens de Bijbel. En datzelfde geldt voor God. De geest van God is als het ware het innerlijk leven van God. Zijn emoties, zijn woorden, datgene wat in hem is. Nou, dat maakt het hopelijk al iets concreter. Maar vervolgens, hoe komen wij nou eigenlijk aan de geest van God... En ik zou eerder, daar valt misschien iets meer over te zeggen dan dat u misschien zou verwachten. En ik wil daar drie punten even nader bij belichten. Het eerste punt is, en we weten het hopelijk allemaal, dat de geest in principe uitgaat van de vader. In Lucas 11 vers 13 zegt Jezus dat de vader de heilige geest geeft aan hen die hem daarom bidden. Dus wie geeft de geest volgens Jezus? Jezus zegt dat is de vader. In Johannes 15 vers 26 staat ook, de geest der waarheid die van de Vader uitgaat, wederom woorden van Jezus. Maar ook Paulus zegt in Efeze 1 vers 17, dat de Vader ons geeft de geest van wijsheid en openbaring. Dus dat is eigenlijk het eerste punt wat ik wil benadrukken. De geest gaat uit van de Vader. Hoe komen wij aan de geest? Nou, die is afkomstig van de Vader. Desalniettemin is daar zeker niet alles mee gezegd. En dan maken we nu eigenlijk de stap naar zijn zoon. Want we lezen al dat Johannes de Doper zegt in Matthäus 3 vers 11, dat Jezus zal dopen met de Heilige Geest. Hij is het die zal dopen met de Heilige Geest. Dat moet ons duidelijk zijn, zegt Johannes de Doper. En in Johannes 14 vers 26 zegt Jezus zelf, de Heilige Geest die de Vader zenden zal in mijn naam. Oftewel, ik ben betrokken. En ik heb het maar even genoemd, het is door bemiddeling van zijn Zoon. Maar ziet u trouwens dat ook in deze tekst weer gewoon staat, de Heilige Geest die de Vader zenden zal in mijn naam. Dus het blijft uitgaande van de vader, maar wel door bemiddeling van de zoon. En hetzelfde zien we eigenlijk in Johannes 15, vers 26, wanneer Jezus zegt over de trooster, hè, die hier de heilige geest wordt genoemd, die ik u zenden zal, dus dan wordt hij dus neergezet als de zender, degene die doopt, die dus de interactie met ons vertoont, van de vader. Dus wanneer Jezus zendt, zendt hij iets dat afkomstig is van de vader. En dat is eigenlijk op grond van deze teksten wat ik ook zou willen benadrukken. Het is dus uitgaande van de Vader dat wij de geest ontvangen... maar wel door bemiddeling van de Zoon. Hoe kunnen wij ons dat eigenlijk voorstellen? Mogen we daar eigenlijk wel dieper op ingaan of iets meer over zeggen? Ja, wel degelijk. En ik zou zeker willen aanraden om handelingen 2, vers 33 te onthouden. Want eigenlijk al die teksten die ik net heb de revue heb laten passeren... worden eigenlijk als het ware een beetje samengevat in deze ene tekst. En daar wordt namelijk een verklaring gegeven... voor wat er uiteindelijk gebeurde op de Pinksterdag... Daar staat namelijk, nu hij, dat is dus Jezus, door de rechterhand van God verhoogd is, dat gaat dus over zijn hemelopname, en de belofte van de Heilige Geest van de Vader ontvangen heeft, heeft hij dit uitgestort wat gij ziet en hoort. Dus hier staat het eigenlijk in één mooie regel samengevat, dat Jezus dus eerst naar de Vader moest gaan, naar zijn hemelopname, dat hij vervolgens van de Vader de Heilige Geest ontving... omdat hij die beloofd had... en vervolgens heeft Jezus dat uitgestort op de Pinksterdag. Dus zo zien we eigenlijk in één zin, samengevat wat ik al zei... de Geest gaat uit van de Vader... maar wordt uitgezonden door bemiddeling van de Zoon. Dan vervolgens wil ik wel even benadrukken dat daarmee de rol van de zoon helemaal niet is gedegradeerd tot slechts een doorgeefluik of tussenpersoon. Want dat kan soms zo lijken, zeker als ik sommige mensen hoor spreken over de geest van God, dan denk ik soms wel eens dat we wat beter de Bijbel moeten bestuderen. Want we lezen bijvoorbeeld in Galaten 4 vers 6 dat Paulus zegt, God heeft de geest van zijn zoon uitgezonden in onze harten, die roept Abba Vader. Dus welke geest hebben wij in ons wonen? Dat is dus kennelijk de geest van de zoon. Dus we hebben net geleerd, het uitgaande van de vader, door bemiddeling van de zoon. En toch zegt Paulus hier, het is de geest van de zoon van God die in ons is. En die roept Abba vader. En daar komt hij eigenlijk ook op terug in de Romeinen 8, vers 15 of 16. En dan zegt hij, wij hebben ontvangen de geest van het zoonschap. En dan zegt hij ook, door welke wij roepen Abba vader. Dus de geest van God zoon is aan ons gegeven, uitgaande van de vader en door bemiddeling van de zoon. Maar het is de geest van de zoon die dus in onze harten is gegeven. Zodat wij eigenlijk samen met die geest God als vader gaan leren herkennen. De geest van de zoon heeft namelijk de vader tot vader. Dus daarom roept hij in ons Abba vader. En dan gaan wij eigenlijk meedoen met die geest van de zoon. Want dat staat ook in vers 16. hè, Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dus hoe kom ik tot het besef dat ik een kind van God ben? Dat komt omdat God van de geest van de zoon in mijn hart heeft doen wonen. En die gaat Abba vader roepen. En dan wordt mijn geest eigenlijk daarop attent gemaakt. En die gaat God ook herkennen als vader. En gaat die relatie aan met God als vader. Dus zien we ook al meteen een heel belangrijk doel dus. Hè? Dat die geest ons wordt gegeven. Namelijk zodat wij in een vader-zoon of vader-dochter tot God komen te staan. Nou nog even op een rijtje. De geest die wij ontvangen gaat dus uit van de vader. Wordt uitgezonden door bemiddeling van de zoon. En is qua identiteit of aard of hoe je dat ook zou willen omschrijven... feitelijk de geest van zijn zoon, de geest van het zoonschap. De geest die ons tot kinderen van God maakt. Dan vervolgens zijn we toegekomen aan de werkingen van de Heilige Geest. Want we hebben nu al iets gezien over het kindschap. Wij gaan kennelijk door de geest God herkennen als onze vader. Maar er zijn nog meer zaken die ons persoonlijk leven erg belangrijk zijn... en die eigenlijk zelden ter sprake komen... Allereerst komen wij door de geest voor het aangezicht van Yahweh. We lezen dat in drie teksten en overigens uitsluitend in het Oude Testament. Dit zijn dus ook alle teksten die daar dat beweren. Maar in Psalm 51 vers 13, daar zegt David op een gegeven moment helemaal schuldbewust van zijn zonde. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Dus hij is bang dat die heilige geest wordt weggenomen, dat hij niet meer voor het aangezicht van God kan komen. Maar ook in Psalm 139, vers 7, dan zegt hij eigenlijk... ...waarheen zou ik gaan voor uw geest? waarheen vlieden of vluchten voor uw aangezicht? Ook hier herkent hij dus dat de geest van God... ...alles te maken heeft met zijn aangezicht. En in Ezekiel 39, vers 29, zegt God het eigenlijk ook zelf. Want hij zegt op een gegeven moment dat hij zijn geest gaat uitstorten... ...over het huis Israëls. En wat gebeurt er dan? Dan zegt hij aan het begin... ...dan zal ik mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen... Dus wie de geest ontvangt, ontvangt dus kennelijk toegang tot het aangezicht van God. Nou, dan kunnen we ons vervolgens afvragen: wat doen we dan daar? Dan doen we het volgende. In Efeze 6, vers 8 en in Judas 1, vers 20 worden we opgeroepen om te bidden in de geest. Dus datgene wat wij God vragen en datgene wat wij dus aan hem willen voorleggen, misschien ook onze dankzegging, dat willen wij doen in de geest. Dat willen wij niet doen gebaseerd op materiële gronden, maar dat doen wij omdat de geest van God in ons woont... en dat we daardoor direct tot de Vader kunnen komen. Jezus zegt zelf ook in Johannes 4, vers 23 en 24... dat de Vader aanbidders zoekt die aanbidden in de geest. Dus ook onze aanbidding dient te gebeuren in de geest. Dus waarom verschijnen wij voor het aangezicht van Jahweh om hem te aanbidden... Zoals we ook vanochtend hebben gedaan. En ook tot hem te bidden, hem misschien ook vragen te stellen. Dat doen wij dus allemaal door de geest. En dan kunnen wij op die manier voor het aangezicht van, ja, verschijnen. Maar het is zeker geen inrichtingsverkeer. Dat wij dus nu voortaan maar tot God kunnen komen. Dat is zeker erg belangrijk, dat wij eindelijk daartoe hersteld zijn. Maar, God woont ook in ons door zijn geest. Dat lijkt me ook de andere kant van het verhaal. Niet, kom nu maar naar mij toe door de geest, maar ik kom ook naar jou toe door mijn geest. We lezen bijvoorbeeld in Efeze 2 vers 22, daar worden wij een woonsteden van God genoemd in de geest. Dus God woont door zijn geest in ons. En zowel in 1 Johannes 3 vers 24 als in 4 vers 13, daar heeft Johannes het volgende inzicht. Hij zegt, ik weet gewoon zeker dat God in ons blijft, want hij heeft ons van zijn geest gegeven. Dus die geest was voor Johannes het bewijs dat God in ons woont. Dus God woont in ons en dan kunnen we ons wederom de vraag stellen, waarom? Want wij verschijnen voort en aangezicht om hem te aanbidden, maar waarom woont hij dan in ons? Nou, wij ontvangen gemeenschap door de Heilige Geest. En dit is eigenlijk de enige tekst, 2 Korinthe 13, vers 13, waarin ik in deze presentatie iets dik gedrukt heb. Omdat ik daar eigenlijk iets van wil benadrukken, omdat het echt vaak verkeerd wordt begrepen en zelfs wellicht per ongeluk, maar ook echt verkeerd wordt vertaald. In 2 Korinthe 13, vers 13 lezen we als volgt. De genade des Heeren Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heilige Geestes zijn met u allen. Nou wat betekent het oud-Nederlandse woord des? Dat betekent van. Dus we hebben het hier over genade van Jezus. Nou is dat genade die ik moet hebben voor Jezus of die van Jezus afkomstig is naar mij? Nou, ik denk dat we allemaal begrijpen hè? dat genade is van Jezus afkomstig naar ons. Wij hoeven geen genade te hebben voor Jezus. En als Paulus ons de liefde Gods toewenst... Wenst hij ons dan toe dat wij van God gaan houden of hoopt hij dan dat wij de liefde van God gaan ervaren? Nou, wederom dat laatste, het is liefde afkomstig van God en genade afkomstig van Jezus. Nou, als dan in het derde gedeelte van de zin wordt gesproken over gemeenschap des Heiligen geestes, dus in de grondtekst precies dezelfde tijd, dan kunnen we dus alleen maar concluderen dat er dus gemeenschap afkomstig is van de geest. Helaas vertaalt de NBV-vertaling het met gemeenschap met de heilige geest, maar dat is iets wat in de gehele Bijbel niet gevonden wordt. Dus mocht u in die hoofden over twijfelen... ik wil daar graag ook nog wel met u nader over spreken... als u daar behoefte aan hebt. Maar ik doe in ieder geval de bewering... dat in de gehele Bijbel, van kaft tot kaft... er geen enkele tekst in de Bijbel staat... Waarin ook maar iemand onder welke omstandigheden vrijwillig tot de geest praat... ...of uh, tot hem zingt, of hem looft, of prijst, enzovoort. Dat is een christelijke traditie, voortgekomen uit het dogma van de drie eenheid, Maar daar wil ik nu verder niet op ingaan. Maar het is gewoon een feit, u kunt dat nazoeken, het staat niet in de Bijbel. En dat alleen al moet toch ergens al een wekkertje doen afgaan van... ...hé, hey, als wij dat doen, hè, we zingen dan tot de geest... ...O Heilige Geest, waai over ons, heel mooi nummer. Maar is dat wel bijbels? Het staat niet in de Bijbel... Dat even terzijde, daar kunnen we misschien ongetwijfeld later nog eens over doorpraten. Maar nu wil ik even ingaan op wat die gemeenschap dan wel is volgens de Bijbel. Welke gemeenschap ontvangen wij wel dan van de Heilige Geest? Nou, dit is gemeenschap met de Vader en met zijn Zoon. We lezen namelijk in Johannes 14, vers 23, zegt Jezus zelf... vlak nadat hij heeft gezegd dat wij hè, zijn leerlingen de trooster zullen ontvangen... dan zegt hij, indien iemand mij lief heeft zal hij mijn woord bewaren en mijn vader zal hem lief hebben... en wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Dus hij zegt, als die geest komt en jullie gaan mijn woord bewaren... dan komen ik en de vader in jou wonen. Die wij, dat is de vader en Jezus. En Johannes, die natuurlijk ook dit evangelie schreef... die had dat heel goed begrepen. Want hij doet eigenlijk een ja, niet zo heel trinitarische uitspraak... in Johannes 1, vers 3, wanneer hij zegt... En onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Punt. Het gaat niet verder die zin. Onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon. Dus wat kunnen we hieruit concluderen? We hebben dus nu eigenlijk vier punten weer staan: dat wij door de Geest ten eerste voor het aangezicht van jou ja, wegkomen. Dat doen wij dus als het goed is, ook elke sabbat. Beseft u zich goed, dat doet u door zijn geest. Dan kunnen we vervolgens tot hem bidden, maar hem ook vooral aanbidden. Dat verdient God, dat hebben we ook rijkelijk gedaan net. Maar ook andersom. Door de geest komt God in ons wonen en ontvangen wij op die manier, als wij naar zijn woord leven, er staat wel een voorwaarde in, dan ontvangen wij dus gemeenschap, dus een relatie, omgang met God en met zijn Zoon. En dat is dus een relatie die wij ontvangen door of via of van, welk woord je ook wilt gebruiken, de Heilige Geest. Nou dan nog iets over de gemeente. Daar valt eigenlijk heel veel over te zeggen, vooral over gaven en bedieningen enzovoort. En dat zou eigenlijk te ver voeren om daar nu op in te gaan. Dus ik wil eigenlijk slechts twee elementen even uit naar voren halen. Namelijk, de geest geeft de gemeente opbouw. We lezen dat al in handelingen op het moment dat de gemeente voor het eerst gaat groeien. Dan staat er, zij werd opgebouwd in handelingen 9 vers 31. En dan eindigt de zin met de volgende woorden. Zij nam in aantal toe door de bijstand van de heilige geest. Dus waarom werd die gemeente uitgebouwd in aantal? Waarom kwamen er steeds meer mensen tot geloof? Dat kwam door bijstand van de Heilige Geest. En ze staat er ook in 1 Korinther 12 vers 7... dat de openbaring van de Geest wordt gegeven tot welzijn van allen. Dus ook individuele mensen worden opgebouwd door de Heilige Geest. Het is altijd tot welzijn van ons allemaal. Dus zowel qua gemeente als ook als individu... bouwt de Geest ons op. In aantal, maar ook ongetwijfeld in inhoud. Maar zoals wij weten, als in de wereld mensen in aantal toenemen en vooral als hun bekwaamheid en inzicht enzovoort toeneemt, dan krijg je vaak verdeeldheid. En verdeeldheid laat tot chaos enzovoort. En daarom is het erg belangrijk om te beseffen dat de werk van de geest in de gemeente wel degelijk eenheid tot doel heeft. Dus niet meer mensen zodat we nog meer meningen kunnen hebben en nog meer verdeeldheid kunnen zaaien. Nee, het gaat om eenheid. In Efeze 4 vers 3 en 4 wordt gesproken over de eenheid van de geest. Sterker nog, we worden opgeroepen om ons te beijveren om die eenheid van de geest te bewaren. Dus wij moeten ons beijveren om die eenheid van de geest te bewaren. En dan wordt er een vergelijking gemaakt met één lichaam en één geest. Dus die ene geest, dat is de geest van God. En dat ene lichaam, dat is eigenlijk ja, de wereldwijde gemeenschap van alle oprechte gelovigen in Jezus' naam. Om maar eens even een omschrijving te geven. De gemeente met een hoofdletter G. En zo lezen we ook in 1 Korinthe 12 vers 13... Door één geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt. Dus omdat wij de geest ontvangen van God, en dat geldt voor u, dat geldt voor u, dat geldt voor u en dat geldt voor mij, dan in één keer behoren wij tot één lichaam. Waarom? Nou ja, wij hebben nu één geest. Er is één geest in ons werkzaam, dat maakt ons kennelijk nu gezamenlijk ook tot één lichaam. En daarom eindigt die zin ook met, allen zijn wij met één geest gedrenkt. Dus het is die drenking, die doordringing van de geest in al onze levens als individuen... die ervoor zorgt dat wij eigenlijk als groep gaan functioneren in één keer als één lichaam. Dat is niet aan ons, maar dat is aan Gods heilige geest die in ons werkt... en die eenheid probeert te bewerkstelligen. En daar moeten wij ons dus kennelijk wel voor beijveren. Hè? Dat staat er ook in Efeze 4 vers 3. Nou, dan hebben we dus dat de geest de gemeente opbouw geeft... maar tot doel heeft eenheid en geen verdeeldheid of chaos... Nou, dan ben ik eigenlijk, en korter dan mijn vorige presentatie, dat weet u misschien nog wel te herinneren, ben ik eigenlijk al aangekomen bij de samenvatting, waarover ik natuurlijk enige vragen misschien van u verwacht, of opmerkingen kan natuurlijk, misschien heeft u zelfs aanvullingen. Eh, laten we dus even stapsgewijs doornemen wat we nu eigenlijk hebben besproken. En dan laat ik dit ook gewoon tijdens het vragenrondje openstaan. Ruach in het Oude Testament betekent dus behalve geest ook wind en adem. En daaruit kunnen we leren dat allen dus onzichtbaar zijn, maar wel merkbaar. Dat is kennelijk het Bijbelse beeld van geest. Je ziet hem niet, maar je merkt hem wel. Dan gaan we een vergelijking maken tussen de geest van God en de geest van de mens. En dan komen er enkele unieke eigenschappen van God naar voren. Zo is, en dat vind ik zelf omdat het Bijbelse woord dat letterlijk zo zegt, het allerbelangrijkst. De geest van God is eeuwig en heilig en dat geldt niet voor ons. Desalniettemin zijn er wel degelijk overeenkomstige eigenschappen. Het is niet zo dat de geest van God onvergelijkbaar is met onze geest. En Paulus durft zelfs die vergelijking te maken om iets uit te leggen over de heilige geest. Namelijk, beide bevinden zich binnenin. Zijn niet vleeselijk, dus niet stoffelijk of lichamelijk. Zijn betrokken bij emoties en brengen woorden voort. Het is dus zowel voor God als voor ons het innerlijk leven. Als de geest van God hier werkzaam is, in uw harten of in de gemeente, dan is dat dus eigenlijk het innerlijk van God wat in ons aanwezig is en zijn werk doet. Nou, vervolgens kunnen we ons afvragen, hoe ontvangen wij dan de geest? Dan hebben wij gezien, nou, de geest gaat uit van de Vader, wordt door bemiddeling van de Zoon uitgezonden, handelingen 2 vers 33, zou ik zeker niet vergeten, en de identiteit van de geest is de geest van de zoon of van het zoonschap, zodat wij daardoor kinderen van God worden. Wij gaan God leren herkennen als onze Abba. Dat betekent overigens niet zomaar vader, maar echt papa. En door de geest komen wij vervolgens dus tot het aangezicht van Yahweh. Ja, dankzij de geest kunnen wij dat, anders was dat onmogelijk geweest, want God is geest, zegt de Bijbel. En vervolgens kunnen wij hem aanbidden. We kunnen tot hem bidden, maar ook anderzijds door de geest komt hij in ons wonen. Wij zijn een woonstede van God in de geest... En daardoor hebben wij gemeenschap met God en met zijn Zoon, namelijk via zijn geest. En als laatste, hoewel daar, zoals ik zei, al veel meer over te zeggen valt, over gaven en bedieningen enzovoort. Maar de geest geeft aan de gemeente opbouw tot uiteindelijke eenheid. Nou, daar wilde ik eigenlijk mijn kant van het verhaal, mijn presentatie bij laten. En ik wilde eigenlijk vragen, aan de hand van wat u nu heeft gehoord. Heeft u misschien vragen of misschien wel aanvullingen of opmerkingen? Yeah.